Aandeel KPN is vanochtend op de beurs in Amsterdam voorzacht achter onderuit gegaan. Op dit moment staat het aandeel 14% lager op 4 euro. Afgelopen vrijdag werd bekend dat het telecombedrijf 1,5 miljard euro heeft betaald voor een nieuwe vergunning voor snel mobiel internet 4G. Het bedrijf financiert dit grotendeels door een sterke verlaging van het dividend. De code die gevonden is aan de restanten van een postduif uit de Tweede Wereldoorlog is gekraakt, melden Canadese onderzoekers, zoals te lezen in de Britse krant The Telegraph. Het briefje zou informatie bevatten over plaatsingen van Duitse tanks en militairen in Normandië. De code werd in 1982 gevonden aan de restanten van een postduif in een Engelse schoorsteen. Tot vorige maand had niemand zich om de code bekommerd. Op de A6 bij Ketelbrug hebben zeker 14 auto's een lekke band gekregen... doordat er snoeimessen op de weg lagen. Die waren van een aanhangwagen gevallen. De politie denkt dat er meer mensen zijn die een lekke band hebben gekregen. De politie wil ze in contact brengen met de eigenaar van de snoeimessen... zodat de schade kan worden afgehandeld. Dan nog het weer bewolkt hier in haar buien. Temperatuur rond 7 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen opnieuw buien, maar in de loop van de dag wordt het steeds meer plaatsen droog. Maxima morgen ongeveer 6 graden. Dit was het Dit is Johnson-Hokka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Amsterdam. Voor de Nieuwe meer 5 kilometer. Komt door een ongeluk op de ring Amsterdam, de A10. Daar staat dus de knoop het Watergasmeer en de Koentenon 14 kilometer. Wel zijn inmiddels allerlei zoken weer open. A27 Almere richting Utrecht bij Bulthoven nog 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zaterdagmiddag. CFM Zandvoort, welkom bij derde LH. Stuur alweer van de Zandvoort op zaterdag. Je hoort de BB&Q Band. denk je van, nou, wie is nou weer de BB&Q Band? Nou, ze hebben een hele bekende single uitgebracht. Die heet On The Beat. Maar ze hebben daarna nog veel meer plaatjes gemaakt. En daarvoor trouwens ook. Eén daarvan draaiden we zojuist aan het begin van uur drie van dit programma. Dat was deze single Dreamer. Welkom bij het uur en wat gaan we daarin allemaal doen, Robert-Jan? Ik ben helemaal in kerstfeer. Ik zit op een arreslee als ik deze muziek hoor. Ja, wil ik het goed mooi horen. Ja, laat <tied> Het enige reguliere wat het laatste uur gaat gebeuren... is rond de klok van half vijf, Want de bent van ons gewend. Het dier van de week, en die luistert naar de naam Indie. En rond de klok van kwart voor vijf voor de liefhebbers... het gedicht van de week, en het is deze week in het Engels. Maar het is een, het is een Engels kerstgedicht met een, een, een twist erin... met een, een beetje een grapje erin verwerkt. Maar ja, u moet er wel voor Engels kunnen. En dat allemaal onder de titel van... All I Want For Christmas, puntje, puntje, puntje. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. En als ik het goed begrepen heb, gaan we dit nu ook nog even schakelen voor een sfeerverslag van de ijsbaan. Ja, we gaan eens even kijken of de heren van uh, Entertainment for uh, daar zo dadelijk aanwezig zijn. Eens even kijken hoe, uh, hoe het allemaal gaat met de voorbereiding van de opening zo dadelijk. Ja, klopt. En uh, nou, voor de rest is het natuurlijk één en al kerst hier bij ZFN. Ja, nou, daar komt hij aan, hè. Ruim zeven minuten lang alweer zo'n lange plaats. Allemaal lekkere kerstmuziek zo in het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Blijf luisteren en graag tot zometeen Over ruim 7 minuten zijn we er weer. Fijne dageren Bells on Bob Tail train making spirits bright What fun it is to ride and sing a swaying song tonight Hey, that was great. Can we do it one more time, guys? Here we go. We're rolling. Roll up. Zalmfort is hey, helemaal in de kerststemming hoor. Oh, We hebben de zin in. En de komende dagen heel veel gezellige kerstmuziek op de Zalmfort Radio. Joh, uh, de Jingle Bells Rugs. En volgens mij zijn ze daar uh, bij Jupiter Plaza ook helemaal in de kerststemming. Goedemiddag Richard, welkom in de uitzending. Hoi, goeiedag. Hey, goedemiddag. Uh, jij bent uh, bij uh, Emotion, bij Esprit. Ja, klopt inderdaad. Ik ben door de, de presentatieverzorging vandaag van uh, ja, de hele middag eigenlijk, zeg maar. Ja, wat, wat gebeurt daar vanmiddag allemaal? Nou ja, we hebben uh, ja, heel veel eigenlijk, zeg maar. Het is een hele gezellige happening hier zo, met uh, een, een lijfzanger. Uh, Marcel de Hoor, die zingt een aantal liedjes lijf hier zo. En we hebben bij uh, ja, een loodjestrekking. Uh, mensen die aankopen doen hier zo, die uh, krijgen een loodje mee. En er worden speciale prijzen uitgereikt. En ja, ja, er wordt eigenlijk van alles gedaan. Mensen weer interviewd en een gezellige kerstfeer wordt gecreëerd met gezellige kerstmuziek erbij. Het is een en al, ja, vrolijkheid. En het uh, duurt nog tot uh, 6 uur vanavond. Het is dus vanmorgen om 10 uur begonnen. Ja. Hoe is het met de uh, publieke belangstelling voor dit evenement? Het is uh, hartstikke leuk. Het loopt een beetje op en af en aan. Maar over uh, het algemeen is de bezoekers heel leuk. We krijgen heel veel positieve reacties van mensen. Van uh, dat er ook een uh, keer wat leuks gebeurt hier in het Centrum voorhand voor, zeg maar. Ja, want uh, gewoon, de komende dagen moeten er gewoon heel veel or, uh, uh, zeg maar activiteiten georganiseerd worden... om lekker zo voort in de kerststemming te brengen. En jullie doen daar vanmiddag aan mee, nog tot aan uh, 6 uur vanavond. Nou, je zegt het, er vallen ook heel veel prijzen te winnen. Ja. Hebben jullie al veel mensen gelukkig kunnen maken met prijzen? Ja, we hebben al zeker meer dan 50 gelukkig kunnen maken. Als je namelijk iets aankoopt bij een spring, krijg je een, een, een bonnetje. En uh, ja, mensen komen speciaal terug. We hebben om het uur ongeveer een beetje een, een trekking. En uh, je ja, ziet ook echt mensen uh, speciaal hier toe komen. Uh, er wordt zelfs die gratis koffie uitgedeeld door Etsy, uh, wat hier in het midden van dit filmpje zit. Dus het is, uh, ja, het is gewoon echt heel gezellig hier. Zo. En uh, ja, veel prijzen en maar gaan. Kan beschikbaar gesteld door bijna alle winkels hier uh, in deze omgeving. Ja, dus uh, gratis koffie, heel veel gezelligheid. Een uh, live zanger, heel veel lekkere kerstmuziek. Gewoon reden om nog even naar Jupiter Plaza toe te komen. Ja, we zijn nog even actief hier zo, dus uh, tot half zes, zes zijn we er nog. En dan, uh, ja, dat dan was uh, volop gezelligheid. Nou Richard, dank wel even voor je toelichting en heel veel plezier nog. Is goed, dankjewel. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja, dag. een populaire kerstzinger, albert dat je hem duizend keer per dag last hoort komen tijdens, uh, tijdens de kerstdagen. Een van die platen die daar last van heeft, dat is deze, van In Last Christmas, maar we hebben hem toch weer durven draaien, hè, zo op de zaterdagmiddag. Nee, hij hoort erbij, hij hoort er gewoon ja, bij. Ja, toch? Ja, hoor. En het blijft toch wel een leuk plaatje. Ik heb maar, uh, mijn dikke jas vast aangetrokken, en dan kom ik helemaal in kerstsfeer. En kijk, kijk, kijk, kijk. De, de, de studio al, is ook helemaal lucht. versierd. We gaan er straks uh, weer oh. voor zorgen, hoor. Mm. Ik ben heel benieuwd. Hé, hey, het is uh, half vijf, hoor, zo we gaan doen. Het dier van de week. Heeft u uh, iets met de raceauto's te maken of zo? Ja, nee, nee, dat kon je wel zeggen, ja ja, ja, ja, ja. ja, een beetje wel. Want het dier van de week luistert naar de naam Indy. En Indy is een grote, stoere en vooral pittige kater. Hij is graag onder de mensen en houdt enorm van aandacht. Maar echt geëid worden, dat wil hij niet. Deze kater staat uh, ook erg graag met beide poten op de grond. Want zodra hij opgetild wordt, gaat hij om zich heen slaan. Dat moeten we ook niet hebben. Hij is erg graag buiten, dus een huis met een tuin is voor hem een vereiste. Hij kan het met de meeste soortgenootjes prima vinden... maar heeft wel een duidelijke voorkeur voor het vrouwelijk schoon. Hij is dan ook een echte charmeur. Indy heeft uh, voedselallergie, maar dat vormt geen enkel uh, probleem... zolang hij maar zijn speciale voer krijgt. Omdat Indy nogal een complex karakter heeft, is hij niet voor iedere baas geschikt. Hij wacht dan ook alweer een hele tijd op een eigen huis. Ziet u in indie een nieuwe en mooie uitdaging? Kom dan snel eens langs om kennis met hem te maken. Hij verblijft momenteel in Dierenthuis, Kennerwaland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon te bereiken op 571-3888, 571-3888. En het Dierenthuis is geopend van 11 tot 4 uur, van maandags tot en met zaterdags. En anders kijk even op www.dierenthuis, Geef Indy een fijne kerst en haal Indy uit het dierenasiel. Even geintje, ik zie het al helemaal voor me. Het speciale diner van Indy. Frikantelletje speciaal broodje broodkroket. <tie> <tie> <tie> hmm, slecht leven, hoor. Nou, geef Indy een mooi thuis en uh, ga naar het dierenthuis Kermeland. <tie> See, now, simply having a wonderful Christmas time, simply having a wonderful Christmas time, the party's on, the feelings. van Zandvoort, ook op tv. ZFM Test TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. En trouwens ook deze week, vanaf deze week, ZFM Radio digitaal te ontvangen. Daarvoor ga je naar kanaal 780 bij SIGO 780, dan heb je ZFM Radio ook tegenwoordig digitaal op televisie.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 voor tijd, albert Het is eindelijk gebeurd, want we zijn te laat voor het gedicht van de week. maar we gaan hem natuurlijk wel doen. Hier is Albert-Jan met het gedicht van de week. Christmas is coming, my favorite line. I remember that I almost, then it's almost Christmas time. A time of music and laughter in the sky, a time of trees so beautiful and high, twinkling stars light so bright, the sound of Christmas so clear at night. Get on board and enjoy the ride. Everybody pauses and stares at me, these two teeth are gone as you can see. I don't know just who to blame for this catastrophe. But my only wish on Christmas Eve is a, is as plain as it can be. All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth? See my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. It seems so long since I could say... Sister Susie's sitting on a thrizzle. Gosh, oh gee, how, how happy I'd be. If I only whistle teeth, teeth. All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth, see my two front teeth. Gee, if I only could have my two front teeth, then I would wish you Merry Christmas. Het mooie kerstgedicht bij CFM, All I Want For Christmas... Heb je ook een kerstgedicht voor ons? Stuur hem naar redactie.cfmstanford.nl. Redactie.cfmstanford.nl. En wie weet, misschien komt jouw kerstgedicht volgende week zaterdag dan wel langs. Hier is All I Want for Christmas. And I want you. Deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. We hebben het uiteraard hier met heel veel plezier gedaan, toch? Het was een leuk. ik ben helemaal in kerstsfeer. Een heel gezellig feestje hoor, En de hoofdprijs is gevallen en oh. kan daarom niet worden uitgereikt. <lacht> ah, ja. Zonde hè, zonde, zonde, zonde, zonde, zonde. zonde. Doe je nog aan de staatsloterij mee? Tuurlijk, 30 miljoen hè. Gewoon, uh, maar ik, ik ben zo plank hier. Ja, dan uh... ben ik te gelukkig, daarom win ik niet. Ja, ja, ja. ja muziek ja, maken. Ja, ja, ja, ja. Nee, heel goed, heel goed. Nou, zo dadelijk entertainment for you. Helaas uh, geen uitzending vanaf de ijsbaan, maar wel gewoon gezellig vanuit de studio. Hé, hey boys? Ja! Yeah. Yeah. Met, met live verslag af en toe, sfeerverslag vanaf de ijsbaan. Hè? Uiteraard, uiteraard. Ja. Roy van die staat op de ijsbaan. En die doet verslaggeving wat er zo dadelijk allemaal gaat gebeuren... bij de opening van de ijsbaan. Drie weken lang kunnen we van de ijsbaan gaan genieten. Heerlijk toch? En met goede muziek. Goede muziek verzorgd door CFM, Uw lokale radio. Zo is het. Wij zijn er volgende week zaterdag weer, ook dan weer tussen 2 en 5. En wij zien iedereen een hele fijne zaterdagavond. En bedankt luister tot voor het luisteren en graag tot volgende week. Dat wou ik zeggen. Dag. Ja. Tot volgende week. Doei. Word afgeleid, maar iets kan los. Dus, oké, okay. vandaar. Ja, dat is begrijpelijk. Ja. He. ja he. Ah. give a whistle. And whistle help things turn out for the best. I...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 I'm stupid.